9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Een derde van de mensen met thuiszorg of ondersteuning van een wijkverpleegkundige... krijgt nu zonder overleg geen zorg meer. Dat schrijft De Telegraaf op basis van onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland. Het gaat om het stopzetten van woonbegeleiding, wondzorg, wassen en aankleden... huishoudelijke hulp, psychische zorg en dagbesteding. In het onderzoek kwamen verhalen naar voren van wanhopige mensen... die zeggen dat ze het niet meer zien zitten... Ook de situatie onder mantelzorgers is verslechterd. De helft geeft minder of geen ondersteuning meer. Het aantal Duitse coronadoden is gestegen met bijna 300. In totaal zijn bijna 4.000 Duitsers aan het virus overleden. Bijna 134.000 mensen zijn besmet. Dat zijn er bijna 3.000 meer dan gisteren. Volgens de Duitse gezondheidsautoriteiten gaat de verspreiding steeds trager... Elke patiënt besmet nu nog gemiddeld 0,7 anderen. Begin maart was dat reproductiegetal nog 3. In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur... bijna 4.500 mensen overleden aan het coronavirus. Bijna 2.000 meer dan de dag ervoor. Sinds kort rekent het land ook overlijdens mee... die vermoedelijk het gevolg zijn van het virus. President Trump presenteerde afgelopen nacht richtlijnen... om de coronamaatregelen geleidelijk te versoepelen... Hij wil dat staten daar pas mee beginnen als de verspreiding daar twee weken lang terugloopt. In het Brabantse Lierop is een varkenstal afgebrand. De duizend varkens die binnen waren, hebben dat niet overleefd. De brand begon rond middernacht en al snel was duidelijk dat de stal niet meer te redden was. Rond vier uur was de brand in Lierop onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer, eerst zonnig, vanmiddag vooral in het zuiden meer bewolking. Blijf overdag vrijwel zeker droog bij 13 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Vanavond of vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Het weekend wordt ook zonnig en warm. Alleen morgen in het zuiden opnieuw kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 When we're going round and round, playing silly games. Now you say you slow me down, not right now. And you wink at me and won't complain. Let it be, let it be, let it be known. go, oh, oh, oh. touching and teasing, me telling me no. But this time I need.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 you